Jelle Visser met het NOS-journaal. Het ministerie van Volksgezondheid wil komende week weer praten met farmaceut AstraZeneca over de vaccinleveringen. Gisteren maakte het bedrijf bekend dat door productieproblemen de leveringen aan de EU flink teruggeschroefd moeten worden. Nederland zou in het eerste kwartaal van dit jaar genoeg doses krijgen voor 2,3 miljoen mensen. Maar de partij die nu wordt geleverd is nog niet genoeg voor 1 miljoen omdat het grootste deel van de Nederlanders met het AstraZeneca-vaccin wordt ingeënt... moet mogelijk de planning worden aangepast. De spanningen liepen na de zomer zo op in het Outbreak Management Team... dat een aantal leden, onder wie Diederik Gommers, overwoog om op te stappen. Dat schrijft de Volkskrant na gesprekken met vijf leden van het OMT. Ze voelden zich onder druk gezet door het kabinet. Een van hen noemt het een gigantische fout dat er na de zomer te laat is ingegrepen... toen het aantal besmettingen weer toenam. In Rusland zijn honderden mensen opgepakt die tegen de gevangenschap van oppositieleider Navalny protesteerden. Onder meer in Vladivostok en Irkoets zijn duizenden mensen de straat op gegaan. Op beeld is te zien dat politieagenten betogers slaan en mensen in busjes afvoeren. Navalny werd zondag opgepakt na terugkeer uit Duitsland... waar hij herstelde van een poging tot vergiftiging, vermoedelijk door de Russische geheime dienst. En de politie in Eindhoven is vannacht twee keer in actie gekomen vanwege een brandende bestelbus. Toen agenten de bus zagen branden, hebben ze die geblust. Een paar uur later stond dezelfde bestelbus weer in brand. Ook twee andere auto's en het afdak van een appartementencomplex vatten vlam. De politie gaat uit van brandstichting. Bij de ruitenwissers van de bestelbus is een wc-rol met een brandbare vloeistof aangetroffen. En dan het weer. Het is bewolkt met hier en daar een winterse bui. Het kwik blijft vanmiddag steken bij een graad of vijf. Vannacht kan er ook wat winterse neerslag vallen, waardoor het lokaal glad kan worden. Morgen is het grotendeels droog met wat zon. In de zuidelijke provincies gaat het s'avonds sneeuwen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB.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 Ik ben mode geïnteresseerd of ik wil afhalen. Daar mm -hmm. hebben we een aparte rubriek voor staan. En dan zie je zeg maar het aanbod van het, de lokale producten. De lokale ik, ondernemers die op dit moment zich bezighouden met bezorgen en afhalen. En dan kom je ook direct of op hun bestel, bestelmenu. Of ja, wat, waar, zij, waar die ondernemers zeg maar, de weg willen geven. Willen, willen, ja, als, als je daar eens naar kijkt, hè, hoe, hoe is de respons op zo'n uh, zo website?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 Eh, dat, dat zie je niet alleen, maar dat lees je ook uit allerlei rapportages. Dus de grote stad is echt niet meer. En dan goed, eh, als ik het over grote stad heb, Oss is een middelgrote stad. De grote stad hier in de buurt is een populaire winkelstad, Stenbos. Ja. Nou, eh, Eindhoven, je ziet toch dat dat soort steden ja, door allerlei maatregelen toch wat minder eh, immigratie zijn bij, bij consumenten. En vooral ook de Ossenaar ziet dat die uh, Ossenondernemer het uh, hele herrijk gaat nodig heeft. Is dat een mooi, een mooi keerpunt? Dat uh, mensen gingen dan naar de grote stad, daar over de bos. En nu uh, ziet men. hé, hey, ik heb het ook in Os. Nou ja, natuurlijk. Kijk, uh, een grote stad in normale omstandigheid blijft een grote stad, blijft natuurlijk voor het recreatief winkelen, blijft interessant. Uh, dagje Amsterdam, dagje de bos, dagje uh, Maastricht. Tuurlijk, mm. uh, dat staat bij velen op, uh, op het jaarprogramma. Uh,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 Daar gaat het over van, god, hoe gaat het met verkeer, met afval. Maar ook, hoe kom ik eh, bij, de, bij de subsidie, hè? welke subsidieregelingen zijn er nu vanuit de overheid. Dus die informatie delen wij voor ondernemers. Maar ook voor, eh, toch wel voor, voor consumenten, om aan te geven, waar zijn de parkeermogelijkheden, hoe zit het met de open zondagen. Op dit moment helaas niet uh, actueel. Nee. Uh, want anders hadden we hier morgen, zeg maar, onze, onze open zondag gehad. in ons, die hebben we een keer in de maand, uh, zeer populair.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 Uh, ja, goed. namens ondernemers natuurlijk vanuit centrummanagement uh, in speelt de, de gemeente Os een hele belangrijke rol. Uh, wij hebben een hele uh, een college, maar ook een gemeenteraad die echt pro-centrum is, die ons ook heel veel aan doet zeg maar om ook uh, dat centrum de huiskamer van uh, de stad te laten zijn.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 Um, ja, goed, uh, ondernemers kunnen dat zijn of particulieren die toch zeg maar, het uh, bankrendement laag vinden um, en uh, investeren in stenen als uh, ja, goed, uh, wel ren uh, rendabel zien en, en, en dat is het overigens ook nog steeds um, daarvoor hebben we uh, um, het afgelopen jaar en dat uh,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 een mooi rapport uh, klaar, uh, niet alleen is het mooi qua opmaak, maar ook qua informatie uh, op naar 2025. En uh, wethouder, onze wethouder Jop van Orsso zal dat uh, binnen een aantal uh, weken zal hij dat waarschijnlijk ook aan de gemeenteraad van ons presenteren. Nou, misschien is het een mooi, uh, een mooi stuk om uh, als voorbeeld te dienen voor het uh, platform wat daarmee bezig is, hè, met vervrijing en, uh, en leegstand. Um, ja. heb...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 ondernemers centrum ja, Absoluut, absoluut. En uh, daarover is ook niet onbelangrijk ook nog bewoners bij. Hè. Er zijn allerlei regelingen in, in het centrum... om ook weer het, het wonen uh, terug te brengen... met ook allerlei uh, aanmoedigingsregelingen, subsidies... Uh, die ook uh, daarvoor beschikbaar zijn. En dan is het natuurlijk, ja, bewoners zijn er ook, uh, ook, ook, ook erg belangrijk. Mm -hmm. Als we nu ja. uh, toch praten over het oprichting van, uh, van het centrum-management... en u heeft uh, een ruime ervaring...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 Nou, ik ken u mooi mooie badplaats uh, persoonlijk. Um, wat wij vaak meekrijgen is als, als bezoekers van buiten, buiten ons mm -hmm. bezoeken, dat ze toch wel blij verrast zijn over het compacte en en en, en, en, en vrije, uh, uh, prettige centrum. Um, dus ja, goed, uh, mocht de luisteraar naar Zandvoort nieuwsgierig geworden zijn, uh, welkom in ons. Ja, als u nou toch in Zandvoort komt hè, en, en u wilt zich informeren, is, de, is die informatie toereikend?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 We schaffen verplaatsbare basketbal, we vormen de jongeren, we breiden de financiële ondersteuning. Uh, wie is ja. we? Heeft u wel genoeg ambtelijke capaciteiten uh, daarvoor? Nou, dat, dat, we, we, dat zijn wij, dat zijn wij allemaal. Dat raad, is, dat is het college. Uh, maar oké, okay, we, we brengen, ja, dat is dat is de schrijftaal van tegenwoordig. We <laughs> schrijven we. Uh,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 Nou, we hebben bijvoorbeeld uh, er komt nu een voorstel aan de gemeenteraad voor de korte termijn om, om, om weer in te zetten op dat, uh, dat wij mee uh, betalen aan die erfvracht die huur betalen van, bij van de gemeente dat we die voor 50% compenseren. Nou, dat gaat. Dat, is eigenlijk, dat gaat ons inkomsten kosten en ja. daarnaast helpt ja, nou, het. Uh, daar zitten dus ook de, de precario, die willen we weer het hele jaar vrij, kwijt. vrijstellen kost ook deel. geld. Nou, dat is één deel.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 Nou, toen is er ook veel extra meer ingezet, hè? Ja, dus maar net, dan nu... Uh... Oké, okay, kijk, kijk, Ben, je moet ook een beeld neerzetten. Je kan ook zeggen, het zijn 30 dagen. Maar het gaat erom, wat hier staat, is dat als het extra druk is, zullen we extra moeten, extra moeten inzetten. Buiten wat we al inzetten. Mm -hmm. Dus, dus, dus en, en, en, en, en, en heb je het afgelopen seizoen uh, gezien, toen hebben we volgens mij wel twee, drie weken ingezet.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 Al het negen komen wij de buurvrouw tegen. Hekjes klik op de stoep. De molen doet de koep. En ze lopt de buik achterna. naar de hemag en beslist die veur geslaagd. opgesla. Lekkere worst van de hemag, vet vrij papieren erop. Heema. Zachter op langs met met de met Mijn vent ziet er toch niet eens komt. Lekkere worst van de hemat.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 de buurvrouw tegen over straat en langs het plein. Ze weet precies wat ze moet zijn. En de muid die rammelt als een gek. Ze gaat bij de hema binnen was in zo trek. Lekkere worst van de hema Veg bij papieren erop. Zachter ontlangs mijn vetje. De wens ziet er toch niet dus Lekker Lekkere worst van de hema rouw tot dan ik vuur gezien. Je was nog te leeg, eh? begin tegen de aardische dingen. Zachte popangsmesse vetje, de vent ziet er toch niet, dus bon. Lekkere worst van de hemel, rauw kost daarmee het vuur gezien. Waarom die je worst wat te leven? Begin vegetarische drie. La la la la la la la la. La la la la la la la. Begin vegetarische drie. Begin vegetarische drie.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 uh, uh, route in de winkel. En uh, schoonmaken. En het. Uh, weet je, desinfectiemiddelen. En, en weet je, wat heb je allemaal. Maar en, alles was te koop. En Die schermen. En alles was uh, alles gewoon helemaal open. En toen bij corona 1, toen was het ook zo dat. Uh, vanuit de overheid, vanuit economische zaken. en dat maakt uh, een beetje. Het, het uh, zeg maar.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 Uh, ja. hoe, hoe voelt dat als, als winkeleigenaar? Nou ja, kijk, kassen, je, je holt natuurlijk enorm achteruit, financieel. Uh, kijk, de overheid heeft uh, uh, wel allerlei uh, regelingen in het leven geroepen. Maar daar zat toch een haak en oog aan. En met name ook voor het groot winkelbedrijf. Ook. Uh, dat wordt nu wel langzaam een beetje gerepareerd. Maar inmiddels zijn we natuurlijk wel weer een heel stuk verder. Ehm... Um, Aanvankelijk is, zijn die regelingen die waren wat meer toegespitst op het kleine bedrijf en, en, hè, uh, en, en de horeca. Uh, nu zo langzamerhand komt het besef in Den Haag ook wel een beetje dat dat een beetje te summier is. En uh, ja, je ziet dus wel ook toch de afstand tussen de beleidsmakers en de werkelijkheid vaak. Uh, want men had dus niet verwacht dat supers en, en essentiële zaken die dus open mogen...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 toch een seizoen kunnen draaien in 2020, hè? want het is toch een zomer geweest, weliswaar een helemaal seizoen, maar toch een seizoen gehad en er is niemand besmet geweest. En ik moet het natuurlijk afkloppen, maar of geraakt bij mij, eh, omdat ja, de mensen houden afstand, er kwamen zelfs mensen in de winkel met handschoenen aan en, en eh, mondkapjes op en, eh, en, en, en een plexiglas voor de kassa, noem maar op.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 Zijn bij HEMA, hè, want wij zijn, zoals we weten, aangesloten, mm. een aangesloten bedrijf. Maar in de, in de grote HEMA-kant, die krijgen we tot nu toe überhaupt helemaal geen steun gekregen. Behalve de KLM, zullen we maar zeggen. Ja, die, dat, uh, en, dat zijn en, hele en, grote. Ja, dat is natuurlijk een enorme, maar uh, uh, uh, je kunt je afvragen. Uh, Blokker en uh, HEMA, de, ik wil niet arrogant zeggen, maar er, is ook een er zijn ook Nederlandse iconen. Ja. Dus, uh, hè, en ik denk dat uh, dat. Uh,